9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rome maakt zich op voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II. Op het Sint-Pietersplein en in straten rond het Vaticaan... zijn honderdduizenden mensen in afwachting van de plechtigheid... die om tien uur begint. Johannes Paulus overleed in april 2005. Meteen gingen er stemmen op om hem heilig te verklaren. De zaligverklaring is daartoe de eerste stap. Het Vaticaan stelt als voorwaarde dat de persoon die zalig wordt verklaard... een wonder heeft verricht... Een speciale commissie van het Vaticaan acht bewezen dat de onverklaarbare genezing van een non van de ziekte van Parkinson het werk is van de Poolse paus. dat gebeurde kort na zijn overlijden. Bij een luchtaanval van de NAVO op Tripoli is een zoon van kolonel Gaddafi om het leven gekomen en drie van zijn kleinkinderen. Dat zeggen de Libische autoriteiten. Het gaat om de jongste zoon van de Libische leider, de 29-jarige Saif al Arab. Anders dan zijn broer speelde hij zo goed als zeker geen vooraanstaande rol in het regime. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag op het huis van de zoon. De Libische leider zelf was daar volgens hem ook, maar die zou ongedeerd zijn gebleven. President Obama heeft Donald Trump op de hak genomen. De vastgoedmagnaat die over twee jaar voor de Republikeinen een gooi wil doen naar het presidentschap. Tijdens een diner voor politiek verslaggevers zei Obama dat Trump voor verandering kan zorgen. Hij kan het witte huis transformeren van een statige villa in een ordinair casino met een whirlpool in de tuin, grapte Obama. De president is de afgelopen weken zwart gemaakt door Trump. Zo beweerde hij dat Barack Obama niet in Amerika was geboren. Obama liet daarom deze week zijn geboortebewijs zien. Tijdens het diner zei hij dat Trump zich nu op serieuze zaken kan richten, zoals de vraag of er wel echt iemand op de maan is geland. Het weer. Het is zonnig. De temperatuur loopt op tot maximale graad of 19. Vanmiddag. Uh, dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Lekker weg in eigen land. Toneelgroep Amsterdam speelt de intieme voorstelling Scènes uit een huwelijk. voor het laatst in stad Schouwburg Amsterdam van 6 tot en met 8 mei. Het echt waar Johanna Marianne wordt gespeeld door onder andere Roland Vernhout en Hadewig Minis. Voor meer informatie kijkt u op tga.nl. Kom tijdens de meivakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Van 1 tot en met 8 mei organiseren zij Lego het Militaire Luchtvaartmuseum. Kinderen van 3 tot 15 mogen een vliegtuigmodel van Lego bouwen en maken kans op de dagprijs. Maandag en zaterdag gesloten. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kunnen kinderen aan de slag als verslaggever. In de tentoonstelling Nieuws uit het Midden-Oosten leren ze spelenderwijs over de rijke geschiedenis. Daarna maken ze hun eigen krant. Een ideaal dagje uit voor de meivakantie. Kijk op rmo.nl Ga tijdens de meivakantie op expeditie in de tuin van Museum Volkenkunde in Leiden. Vaar mee in de Kano, doe spelletjes in de Levensgrote Indianentent, fiets op een Indonesische bedjak en kom lekker picknicken. Kijk voor het complete programma op volkenkunde.nl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 Dit uur schone lucht voor hardlopers. Arnold van Vliet over de droogte in de natuur. Hij komt net binnengewandeld. En wie ook binnengewandeld komt is Dorian, Dorian onze jonge presentatrice van Vroege Vogels Junior. Welkom bij het Tweede Uur van Vroege Vogels. Tijdens het huwelijk van Kate en William hebben we ze veelvuldig kunnen zien. De Irish Guards met hun indrukwekkende berenmutsen. Per jaar zijn er wel tot 100 Canadese zwarte beren nodig om de heren en dames van nieuwe mutsen te voorzien. Die enkel en alleen een ceremonieel doel dienen: paraderen en heel erg lang op wacht staan. En hoewel velen de pracht en praal rond Koningshuizen zeer waarderen... is er een groeiend aantal mensen dat honderd dode beren per jaar absurd vindt. Precies dertig jaar geleden schreef ik met mijn schoolklas... een protestbrief aan de Britse ambassade tegen de berenslachting... voor het huwelijk van Charles en Diana. Ook toen kregen de guards nieuwe mutsen. Om nu te zeggen dat die brief een trend heeft gezet is wellicht wat veel eer. Maar de laatste tijd zwellen de protesten duidelijk aan. Sterren als Roger Moore, Pamela Anderson en Josh Stone... keren zich tegen het jaarlijkse bloedpad. En het ministerie van Defensie is nu daadwerkelijk op zoek naar alternatieven. Tot nu toe wil dat niet erg vlotten. Het ministerie zegt dat mutsen van imitatiebond hun vorm verliezen... en slecht tegen vocht kunnen. Dat probleem kunnen de zwarte beren beamen... Nadat ze van hun huid ontdaan zijn, tonen ook zij geen vormbehoud... en kunnen ze niet zo goed meer tegen regen. Rather strange, isn't it? lied One Worte, opus 102 en A Groot voor Piano van Felix Mendelssohn-Bartoldi. Nederland. Nederland is al weken in de greep van extreem warm en droog weer. Het lijkt wel zomer. Nou, dat is uh, heerlijk voor de mensen die buiten willen zitten en lopen. Maar is het voor planten en dieren ook genieten geblazen? Mister Natuurkalender, Arnold van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe bijzonder is dat, die uitzonderlijke droogte, nu al... Uh... Ja, de droogte en de temperatuur. Uh, april komt vergelijkbaar met 2007 op het uh, warmste ooit in de afgelopen 300 jaar. Dus eigenlijk sinds dat we echt instrumentele metingen hebben bij het KNMI... Uh, ja, is dit de warmste aprilmaand ooit met een gemiddelde temperatuur van 13,1 graden Celsius. Ja, 2007 was dat, eerste, uh, was dat ook voor de, uh, voorgekomen. Uh, en toen hadden ze bij het KNMI al zoiets van... Ja, dit is wel heel, heel erg uitzonderlijk. Uh, dit gaan we voorlopig niet meer zien. Toen was 2009, bereikte dat ook al bijna. En nu, 2011, zitten we weer op datzelfde record. Ja, dat is... Uh... Ja, hier valt ook jouw mond van open. Ja, het is echt heel bijzonder. En zeker nu in combinatie met die, uh, met die droge omstandigheden. Dat maakt het uh, allemaal uh, ja. Ja, nog uitzonderlijker. Ik, ik had u thuis daar straks al gezegd dat wij vandaag ook vroeger volgens Junior hebben. Straks na half tien. Nou, is er Junior en heel Junior, want de kinderen van Arnold van Vliet krabbelen ook één en twee jaar oud. Krabbelen hier ook door het kapitaal. En uh, soms zijn we dus even afgeleid door bijzondere waarnemingen. Um, heeft dat nou nog.? Te... Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook strenge winters gehad. Zo kenden we ze eigenlijk ook al niet meer. Hè? Met veel schaatsen. Ja. En dan nu die droge. Heeft dat iets met elkaar te maken? Of... Nee, dat, uh, dat, is gewoon, dat kan je niet aan elkaar koppelen. Wat wel uh, bijzonder is, is dat we. Uh, de hele koude uh, december hebben gehad. Zeer koud. En, en dat is eigenlijk heel goed geweest voor uh, allerlei planten en dieren. Uh, omdat ze. Ja, daardoor getriggerd zijn om heel snel te reageren op die hoge temperaturen... Uh, die we nu de afgelopen week hebben gehad. En, en dat zie je terug, want heel veel planten en dieren reageren nu sneller... dan die zeer warme uh, 2007. En dat, dat, uh, ja, dat is dus een uitzonderlijke situatie. Ja, ja, Dus als er een hele koude winter is geweest en er komt een warm voorjaar... dan, dan knallen dat ze uit En dat hebben we bijvoorbeeld bij de appels gezien. Uh, als je nu naar je appelbomen kijkt... normaal gesproken beginnen appels te bloeien op 7 mei. We hebben samen met de praktijkonderzoek, plantomgeving, de afdeling fruit, alle bloeidata vanaf de afgelopen 50 jaar geanalyseerd. Ja, en daaruit blijkt dus een gemiddelde start van het bloei 7 mei. En nu zijn ze al volledig uitgebloeid. Ja, dat is enorm snel gegaan. Dus een van de vroegste bloeidata ooit. En enorme korte bloei. En dat zie je eigenlijk overal uh, nu terug. Ja, B wat doet, behalve dat, dat bloeien, wat doet het allemaal met de natuur, die enorme droogte? Ja, het is echt een complex aantal factoren wat nu bij elkaar komt. En die droogte. Uh, je ziet dat, ja, we zitten aan het begin van de, van de of in de lente eigenlijk. Dus alles moet nu uh, in blad komen. Het is de afgelopen week in blad gekomen. Uh, ze moeten gaan ontkiemen, de planten. Nou, je ziet dat daar echt, ja, er gaan problemen ontstaan. Als je, nou, kwamen hier naartoe rijden over de, over de A1. Ja, het leek al uh, zomer. Ik bedoel, het begint al een beetje gelig te worden. Uh, ik denk, veel bomen vind ik ook nog niet echt goed in het blad zitten. Met name de elzen, die vind ik heel slecht in het blad zitten. Ik weet niet precies of dat daarmee te maken heeft, maar ik kan het me goed voorstellen. Het zijn natuurlijk toch voor wat vochtige omstandigheden. Um, insecten, allerlei vlindersoorten, doen het op dit moment uh, aardig goed. Um, dus die hebben er baat bij? Ja, op dit moment nog wel. Uh, de die, uh, die, die kunnen er op zich uh, hier aardig mee overweg. Maar eh, als dit aanhoudt en eh, we krijgen zometeen die droge omstandigheden en daardoor minder bloeien, eh, bloemen, ja, dan neemt de nectarhoeveelheid hoeveelheid wel af. En zeker in de duingebieden, de, eh, de heidegebieden, met name de droge heiders, dan zou je zien dat de heivlinders, de kleine heivlinders, eh, de duinparamoevelinders, die gaan het dan echt een, een flinke klap krijgen. Ja, um, meer planten en bomen in bloei. Hoe zit het met de pollen? Ja, ook extreem jaar uh, op dit moment al. Ik wou zeggen achter de rug, maar de, gras, de grassen moeten eigenlijk nog echt in bloei gaan komen. En als we kijken naar, uh, via Allergieradar registreren wij waar, wanneer mensen hoeveelheid, uh, welke hoeveelheid klachten hebben, welke, de hooikorpspatiënten. En de afgelopen dagen eigenlijk continu op uh, gemiddelde klachtenscore op 0 tot 10, op 6, 7. Terwijl Zeven kwam vorig jaar uh, maar heel af en toe eens een keer voor. En dat kwam omdat al die bomen en planten tegelijkertijd in bloei kwamen. Ze hadden hele hoge pollenconcentraties. Ook van allerlei soorten die niet uh, hoorkots kunnen veroorzaken. Uh, maar ook de berg stond uh, volop in bloei. En die grassen die komen dus, die staan dus nu al uh, flink in bloei te komen. En vorig jaar, nou was dat een koude mei, maar toen kwam dat pas 30, 30 mei op gang. Dus ja, je ziet het overal in alle geledingen van uh, de natuur zie je dat op dit moment terug. Ja. Um, de bestu We hadden het net even over de vlinders. De bestuivende dieren, de bijen, daar nee. begreep ik, gaat het, ook, uh, gaat, gaat het ook goed voor? Nou, die, dit zijn ideale vliegomstandigheden. Um, voor wespen, voor bijen. Um, ja, voor eigenlijk allerlei insecten is dit gewoon ideaal weer om te vliegen. Ik bedoel, het zijn vaak kleine beesten. En als je dan flinke regenbuien overheen krijgt, koud, dan hebben die daar last van. Nou, dat is dus nu niet... Absoluut niet aan de orde. Dus ook die bestuiving van bijvoorbeeld die appels is, uh, is heel goed gegaan. Uh, en dat levert, kan aan het eind van het jaar ook weer hele uh, lekkere appels opleveren... omdat die pitvorming goed op gang komt. Ja. Maar valt er, nu al, ja, er valt nu al veel te bestuiven dus. Ja, het, het zijn, natuurlijk, alles staat in bloei. Ik, ja. ik keek naar de natuurkalenderverwachtingen. Uh, er zitten de zomerbloeiers alweer aan te komen. Uh, uh, we zitten nog... Uh, oh, nee, het is nu 1 mei, dus we zitten net weer in mei. Maar... Ja, die bloei is heel snel gegaan. Allerlei planten en, uh, uh, zijn volop in bloei gekomen. En liggen ook ten opzichte van het al vroege uh, voorgaande jaren, dus het zit er toch weer twee weken voor op het schema. Ja, nu hoor je ook wel eens, als de, de, de, de rupsen en de vlinders zo snel komen, dan zijn ze soms te snel voor jonge vogels die nog uit het ei moeten komen. Hoe zit dat nu? Nou, dat zou ook wel weer in zijn. Eens probleem kunnen worden. Uh, we zien nu bijvoorbeeld de gierzwaluw. Uh, die is eigenlijk laat dit jaar. Die is uh, net, uh, net aangekomen. Hij he? komt net aan, maar ja. wij hebben nog niet uh, de piek van onze waarnemingen bereikt. Nee. Uh, terwijl dat altijd de afgelopen tien jaar in de, eerste, of de laatste week van april is geweest. Nou, Dat hebben we nu dus nog niet bereikt. Dus in die zin is dat wel, uh, is die laat. Nou, Even afwachten hoe dat met die andere trekvogels uh, gaat die van ver uh, komen. Um, dus dat is nog wat vroeg. Maar we zien nu wel dat die rupsen hoeveelheid flink kan toenemen. is. Ook onderweg hier naartoe zie je dat al die eiken. eigenlijk nu van onderaf aan opgevreten gaan worden. In de afgelopen drie, afgelopen drie jaar hebben we telkens enorm hoeveelheden rupsen van de wintervlinder gezien. Ja, ik, het is even afwachten hoe het de komende weken gaat. Maar ik vrees dat weer grote delen van de bomen... weer kaalgevreten gaan worden. Ja, Maar zijn er voor die jonge vogels die dan nog moeten komen... He, sommige, sommige vogels moeten nog terugkomen, moeten nog gaan broeden... zijn er dan nog wel genoeg rupsen? Nou, als, als die snelheid aan blijft houden... dan zou dat uh, wel weer problemen kunnen opleveren. Ja, we, gaan, we springen een beetje van de hak op de tak zo door de natuur heen. De teken, ik had het er straks al gezegd in de uitzending, de thee. voor de teken, is dit slecht? Dit is slecht, die houden toch wel wat vocht van vochtige omstandigheden. Uh, die hebben toch vocht nodig om via hun lichaam op te nemen. Uh, maar ze zijn er nog wel hoor, ze, ze kunnen nog wel wat, wat vocht vinden. En zeker in sommige delen van het land heeft er toch nog wel wat, is er toch wel wat regen gevallen. Dus dat is even goed geweest. Dus het ja. blijft heel erg alert zijn. Nou zullen er veel mensen zijn. Hè? De, de teek won vorige week onze rotbeestenverkiezing. Ja. Veel mensen hebben een verschrikkelijke rothekel aan de teek. En terecht denk dus ik. Dus die zullen ja. nu denken, nou lekker laat die teek, laat hem maar stikken. Laat hem maar omkomen van de dorst. Ja, nou waarschijnlijk zal die gewoon wegkruipen in de strooisellagen en wachten op betere tijden. Ja, dus maar dat... de teek heeft ook een, een functie toch in de natuur? Ja, hij is alleen van... maar ons plagen. Nou, dus zo, zo zullen veel mensen benaderen, denk ik. Uh, elk beest heeft alweer zijn eigen rol uh, in het geheel. Het is wel leuk dat we nu uh, ook vanuit Wageningen uh, uh, Universiteit een mogelijkheid krijgen om ook voor scholieren uh, een programma op te starten. In het kader van Works om scholieren te betrekken bij onderzoek naar tekenen, maar ook om ze beter te informeren. Met name de groenscholen, die kunnen daar uh, aan mee gaan doen. Ja. Dus op die manier kunnen we wel, veel mensen hebben er hekel aan... maar we kunnen wel kijken of we daar nog meer aan gaan doen met z'n allen. En een teken is toch ook weer voedsel voor andere soorten? Ja, er zijn allerlei uh, mieren en zo die, die ze ongetwijfeld ook weer eten. Maar uh, ja, dat is toch iets waar, uh, waar we minder op gefocust zijn. En waar we ons nu direct minder zorgen over maken. Dat denk ik ook. En, en daar zijn er genoeg kleine andere beestjes... die daar ook een rol kunnen spelen. Kun je nu al zeggen wat dat hele droge voor je betekent voor, voor, voor het najaar bijvoorbeeld? Afwachten. Ik denk dat de bloei, uh, de vruchtzetting ook wel weer eerder uh, op gang zal komen. Uh, ja, eens even afwachten, ik maak me in eerste instantie nu even wat zorgen voor de komende, uh, komende weken. Uh, kijken hoe dat zich uh, ontwikkelt. Ik hoop echt dat het gaat regenen, ondanks dat dit eigenlijk wel heerlijk weer is. Het ja. um, moet ook niet snel gaan, want anders zitten we zo meteen... we hebben eind mei insectexperience, zitten we in de vlinderdip. En dat is niet handig. Ja. Insect insectexperience is een groot evenement uh, bij jullie in Wageningen. Ja, en we hadden zo gepland dat het nog net voor de vlinderdip zou uh, vallen... dus dat we nog veel vlinders uh, kunnen gaan zien. Maar als dit aanhoudt, dan zitten we net in, een, uh, in de vlinderdip... die normaal gesproken in juni uh, plaatsvindt. Dat hopen we niet. K kunnen we zelf nog iets doen? Uh, weinig. Ik denk, ja, hier kunnen we heel weinig aan doen. Ik bedoel, dit is op zo'n grote schaal. Uh, uh, in je tuin kan je zorgen dat er voldoende water voor de vogels is. Uh, misschien wat modderpoertjes voor de boerenzwaluwen die hun nest moeten maken. Ja. Uh, maar verder is het echt... Uh... Dan houden we het ook op. Ja. Oké, okay, nou, wij houden er ook mee op. Arne van Vliet, heel dankje. Uh, hartelijk bedankt voor je komst naar het Capitol. Uit Engeland voor Kate en William, zullen we maar zeggen. Het vijfde deel, de song Help uit het tweede Beatles Concerto Grosso... in, Grosso, in de stijl van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door het Pieter Breiner Chamber Orchestra. Met een beetje geluk... Oh. Met een beetje geluk hoor je in deze tijd de havik roepen... In deze broedtijd gaat het meestal om contactroepjes tussen mannetjes en vrouwtjes-havik. Henny Radstaak is met Nico de Haan op twee plekken gaan luisteren naar de havik. Om te beginnen in de boswachterij Dwingelo, waar roofvogelkenner Maria Quist beide heren op het spoor van een havik brengt. Ja, hier komen wij een plukvlaas van een havik. Ja, ja dat is duidelijk, hè? Hier een he? Uh, duif geplukt. Witte veertjes van een duif. Ja, een witte veertje van een duif. Paaien van vieren. Weet je dat dit een havik is geweest? Uh, nou, dit is een, een houtduif. Hier liggen de, hoe heet ja. het de pennen nog niet bij, maar dat, je ziet het aan het dons. Ja? En dat is een forse vogel. Nou, er zijn er niet veel die een houtduif kunnen pakken hoor. Soms een, een desperaat uh, uh, wijfje sperren. Maar nee, het is, uh, het is wel heel duidelijk, Havik. Hier in die bos zijn ze heel stiekem. Hè? Je ziet ze bijna niet, je hoort ze wel. Maar je ziet, ze jagen ook niet zoveel in het buitengebied. Ze jagen heel veel zo tussen die bomen door met die korte vleugels... ...smalle, lange straat en langs de randen. Maar in, dat, in die monasgebieden, daar cirkelen ze hoog door de lucht heen kunnen het allemaal lekker overzien. zien. Nou, pjoh, het net lekker nog slecht, val duik ik duikers naar beneden om prooi te pakken. Dus, uh, en wat hoor je dan? Ja, het geluid dat ze maken, het baltsgeluid. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Maar, dat is, maar in, in, in deze tijd van het jaar hoor je allerlei soorten geluiden. Oh ja. En het grappige is dat een, een havik, die houdt vier weken voor de eileg op met zelf jagen. Dus dan stopt ze ermee en dan laat ze het aan het mannetje over om haar te voorzien van voer. En dan nou. gaat ze bedel roepen. Hiu, hiu, hiu. Nou, en dat heeft een paar redenen. Op de eerste plaats om te kijken hoe goed het terrein is voor, voor prooien. Het voedselaanbod, want ze, ze krijgt dan eieren ja. en jongen. En daarbij, hoe, goed, hoe geschikt is haar partner, hoe goed is in het jaren. Ja. zeg, daar wordt een, een havik vaak verward met een sperwer, als je hem ziet. Het is moeilijk uh, te zien, het verschil. Ja, de grote misschien een beetje. Ja, ik let al op de staart, als ze overkomen. En dat is het goed te zien. Zo'n uh, sperwerstaart is vierkant... En een uh, havikstaart is een beetje afgerond. En dat kun je gewoon goed zien. Dat is een, een, een handig kenmerk. En een havik is toch een typische bosvogel. Althans van origine. Maar toch, hij is toch behoorlijk... bomengebonden. Uh, nou ja, bomen gebonden. Vandaar dat we nu ja, hier in de boswachterij Dwingelo uh, op zoek gaan naar... Uh, naar zijn horst hè, heet dat dan. Ja, ja, ja het ja, is een hele, hele fanatieke jager. Hè? Het, is echt, het is echt een hele drieste jager, zeg maar. Hij, uh, hij kan verzanten uh, hij aan, hij kan uh, hazen aan. Een uh, goede vriend van me vertelde dat hij die had een vrij grote haan op het erf lopen had. En die haan die kwam die griste die haan van het erf af, dus die haan die ging kukkelijk mee het bos in. Oh ja? Drie dagen later komt die haan met de kam scheef op de kop het erf weer oplopen. Dan is die losgekomen. Ja, waar. Die, want kijk, ze, ze proberen die prooi dood te kneden... Oh, oud haantjes, door de vitale ja. uh, organen te raken. Ja, maar als ze alleen niet. maar wat vlees raken, ja. en, en dat lukt niet... en zo'n haan weet zich los te worstelen... Ja, dan gaat hij gewoon weer op weg naar huis. In dit geval, ja, ik was een groot beest raak. ook. Hè? Ja, dat ja. is ook wel een heel groot beest. Die ja. moet wel desperaat zijn. hoor jullie het grote haantje? Er zit hier van allerlei leuke beestjes te zingen. Het is zo prachtig, zo van in kruipen. Ja. ja, hier, want dat zal, zal ik je vertellen. Ja. We komen nu dus hier het territorium binnen. Hè? Wow. Hier zit hij dus en dan nou lopen we dit, dit stukje in. En dan zul je ook duidelijk sporen zien van de aanwezigheid van die, uh, van die haven. Zeker van het vrouwtje. Nou, je ziet daar poepsporen. Je vindt, uh, nou ja, nou, hoe heet even ja. En een roofvogel, uh, in de reil die, die poept met veel kracht. En dan heb je soms een poepspoor van een, ja, soms wel twee, twee meter. Het spuit eruit, hè? Het spuit eruit, ja, ja dat is zeker. Oh, oh. En je vindt dat hier nu overal rond het nest, omdat het vrouwtje gewoon uh, zich in de buurt van de nest ophoudt. En een mannetje, dat komt dan, daar zit het trouwens, en die komt dan oh, eten aanbrengen. Ja. Kijk, en dan zal ik je even laten zien, dat is wel aardig. Als je nu wat... Maria, pak nu wat, uh, een blaadje wat met poep. Ja, dit is een Als dat gedroog is, dan kun je dat helemaal korrelen. Zie je dat? Dat is puur kalk. Oh, ja. Kijk, helemaal wit... Kijk, duivenpoep en andere vogelpoep zit vaak een zwart kernetje, maar dat is spierwit. Dat zijn van al die botten, van die, van die, van die proodieren. Dat is ik kalk van botten. Van de ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, en dat, uh, dat wordt dus uit. Een soort spoed. suikerpoeder is het, hè? Ziet ja, het uit. Ja. ziet er inderdaad als, als suikerpoeder. Ja. Maar mevrouw is niet thuis, hè, nu? Nee, nee, nee, nee. nee. nee jammer. Hier zie je nu uh, die losse vak op liggen. Je ziet er ook een, een paar grijze donsjes op liggen. Ja, kijkt even door de kijker, want we staan er nu uh, nou, op een meter of twintig uh, vandaan. Ja. nest zit een meter of acht, negen hoog. Ja. Net een zware zijtak, hè? Ja, het is ja een zware op een zijtak, zijtak inderdaad. Ja. Ja. ja, het is een, niet tegen ja. hoofdstam aan, dus deze die... Het uh... is ook weer een nest van een meter doorsnee wel, hoor. Het Echt is een, een beste Ja. Nou, Goed. jongens, wat willen jullie nog meer? Nou, ik had er eigenlijk wel op gerekend om hem te horen. We zijn toch nog even naar een andere plek uh, gegaan om... Uh, Mogelijk hier een havik aan te treffen, Nico, in de Flevopolder? Eén havik is nou een keer lawaaiiger dan de ander. Je ja. hebt hele stille, die doen bijna geen bek open. Zoals je die hebt een hele... dingelo? Nou, ja, ja, die... En je hebt dus net mensen. Je hebt luidruchtige mensen en zwijgzame mensen. Ja. Kijk, kijk, je? Kijk, kijk, kijk, kijk, ja, daar achterin, hoor je? Ik hoorde ver weg hier. Ja, ver weg. Dat, kijk, kijk, kijk, kijk, dat hoge geluid, dat is hem. Het mannetje kijkt kek, ze naar elkaar en op die manier houden ze contact. En op een gegeven moment gaat het mannetje als die met prooi aankomt, dan gaat hij lawaai maken. Kijk, kijk, kijk, dan heet het vrouwtje. komt ze de prooi halen. Want het mannetje komt niet op het nest, hij heeft op het nest niks te zoeken. Dus het vrouwtje gaat van het nest af naar het mannetje toe om de prooi te pakken die hij brengt. Daar hoor ik hem, zie je? Nou, kijk, Kijk, duidelijk. Ja, het waait ja, ja, ja. wel in de wind weg, maar het is ja. toch uh, goed te horen. Ja, het mannetje zit toch ergens te roepen van ik heb prooi, kom erbij. Even stil zijn nog. Ja, dan hoor ik hem niet meer. Zo'n mannetje brengt natuurlijk toch af en toe prooi. En dan moet hij een vrouwtje even roepen van ik ben er, want anders weet ze dat niet. Leuk hoor. Als huh? je buiten bent en je hoort dat kik, kik, kik, kik, kik, dat harde geluid. Dan weet je. Dan weet je, er zit een in de buurt die met voer voor zijn vrouw bezig is. Ja. Ja, Wilt u hem net zo goed nadoen eh, als Nico de Haan? Nico de Haan geeft via internet cursussen in het herkennen van vogels. Onder de abonnees van onze nieuwsbrief verloten we een cursus roofvogels en uilen. Bent u nog geen abonnee, dan kunt u zich aanmelden op onze website vroegevogels.vara.nl. Als u niet te lang wacht, maakt u ook kans op zo'n internetcursus van Nico de Haan. Alexandre Tarot speelde Soumare uit de danssuite Saudades do Brasil... van de Franse componist Darius Milo. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Recht op natuur. Das en Boom gaat actie ondernemen tegen het besluit om te stoppen... met het onderzoek naar opnieuw geïntroduceerde diersoorten. Staatssecretaris Henk Bleker besloot vorige week... dit monitoringonderzoek naar bijvoorbeeld de otter en de korenwolf te stoppen. Jaap Dirkmaat van Das en Boom legt uit waarom dat niet kan. Omdat het de verplichting is dat wanneer je dieren herintroduceert... die eerst al onrechtmatig zijn uitgestorven... dan ben je natuurlijk net te gek als je die beesten uitzet... en niet wil weten hoe het daarmee gaat... Nou, er worden nog steeds beesten uitgezet, er worden nog steeds koerwolven gefokt. Dat doen we samen met andere landen in het buitenland om, om zeg maar, de genetische basis zo breed mogelijk te houden. En door dan eenzijdig de stekker eruit te trekken, betekent dat je eigenlijk ook scheid hebt van in andere landen. Want die laat je ook in een keer uh, in de mist verdwijnen. Dus uh, hij kan dit helemaal niet maken. En als hij dus niet onmiddellijk dat hervat, dan zien we dat als een fictieve weigering en uh, een onrechtmatige daad. Maar dat staat natuurlijk ook in de Habitat de Volgerichtlijn en in de verdragen van Bern... Dat je dus eigenlijk gewoon moet weten en meten... wil je überhaupt kunnen voldoen aan die richtlijnen. want je moet weten hoe het met die dieren gaat. Wordt dit de eerste rechtszaak van Recht op Natuur? Ja, dit wordt de eerste zaak. Hij krijgt een brief de komende weken... en daar staat in dat hij per onmiddellijke ingang... al die dingen goed moet maken en in orde moet maken. En weigert hij dat, dan komt er van, uh, een procedure. Wilt u Jaap Dirkmaat steunen in zijn procedures... koopt een natuurcertificaat op rechtopnatuur.nl. De zee. Het Europese klimaat warmt niet alleen op door het broeikaseffect, maar mogelijk ook door een lek in de Indische Oceaan. Dat blijkt uit een internationale studie die deze week werd gepubliceerd in Nature. Volgens de onderzoekers gaat het om warm zeewater... dat uit de Indische Oceaan naar de koelere Atlantische Oceaan stroomt. Het zogeheten Angulas-lek ligt bij de kust van Zuid-Afrika. De watermassa's zijn soms wel 300 kilometer breed... en bewegen zich naar het noorden. Voor hoeveel graden opwarming het lek zorgt, is niet bekend. Beestachtig. Miljoenen vogels worden elk jaar, elk voorjaar, afgeknald op Malta. Gewoon omdat het kan voor de plezierjacht. Ondanks protesten vanuit heel Europa... en, pe en een petitie van meer dan 120.000 handtekeningen. Dat het niet alleen om plezierjacht gaat, bleek deze week. Lars Soering van Vogelbescherming Nederland. Wat nieuw is, en wat ook voor de mensen daar ter plekke nieuw was... is uh, eigenlijk een, een fenomeen dat sinds kort uh, lijkt te ontstaan... dat nu jagers ook s'nachts, gewoon echt onder de, onder de, de cover van de, van de duisternis... Uh, roestende vogels, waaronder grauwe kikker die verbruine kikker die opzoeken op de roestplaatsen. En uh, die worden eigenlijk met zaklampen in het donker opgezocht. En uh, van een korte afstand gewoon met één uh, met of enkele geweerschoten uh, om zeep geholpen. Ik heb uh, met een aantal mensen, uh, ook met jagers, daar ter plekke gesproken. En uh, ja, van een echte reden lijkt er eigenlijk niet eens sprake te zijn. Het is een soort behoefte om, om te doden. Van het, uh... Die vogels, daar staan ze niet aan. Um, er is wel verbetering zichtbaar. De indruk uh, bestaat dat dit om een handjevol van de jagers gaat die nu dit soort uh, werkelijk walgelijke dingen s'nachts aanricht. Als je kijkt naar het totaal aantal schoten uh, en geschoten vogels uh, kijkt, dan lijkt er wel een lichte verbetering zichtbaar zo door de laatste jaren heen. Dus dat is heel bemoedigend. Ja, dus die, die petitie onder andere heeft, uh, heeft wel geholpen, ergens. Ja, ja, en diverse mensen die ik op Malta sprak gaven ook aan dat, uh, dat Malta daar ook echt gevoelig voor is. Dus internationale druk helpt zeker. Energie. Ondanks dat Nederland steeds meer windmolens bouwt en zonnepanelen installeert... is het aandeel van schone energie het afgelopen jaar gedaald. Van 4,2 in 2009 naar 3,8 in 2010. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Belangrijkste oorzaken zijn de toename van het totale energieverbruik... en de afname van het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer. We hadden vorig jaar 7% meer energie nodig. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt. Volgens de onderzoekers is de stijging vooral te wijten aan de koude winter van 2010. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Circus Galop van de Amerikaanse componist John Philip Sousa, uitgevoerd door het Razumovsky Symphony Orchestra. Je raakte van buiten adem van die Circus Galop. Eh, terecht ook. Eh, eh. En ook een aardige overgang naar ons onderwerp over de marathon. Afgelopen maandag stond de stad Utrecht niet alleen in het teken van hardlopen en de marathon, maar ook van schone lucht. Want hardlopers krijgen onderweg maar liefst drie keer zoveel lucht naar binnen als wandelaars. En dat kan ongezond zijn. Met de natuur en milieu 5 kilometer run gaf deze stichting het startschot voor een schone luchtcampagne in de stad. Niet alleen op bestuurders, maar ook op lopers zelf wordt een beroep gedaan om de luchtkwaliteit in de grote steden te verbeteren. Jeanette Paramoor praat met Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu. Die uiteraard zelf ook gehuld is in sportkleding, want ook hij loopt een rondje mee. Tjerk Wagenaar, uh, jij gaat straks het startschot geven voor de 5 kilometer lopen. Ja, dat klopt. Leuk. En dan ga je zelf ook mee lopen? Ik ga zelf ook mee lopen. Ik vind het heerlijk om uh, zo één, twee keer per week 5 uh, tot 10 kilometer te lopen. En uh, ik geniet er enorm van. Is het wel gezond? Het We gaan hardlopen hier. Uh, hier is het. Redelijk gezond, zeker vandaag. Maar op door de weekse dagen is het voor mensen in de steden niet echt gezond hoor. Zeker voor hardlopers, die krijgen drie keer zoveel lucht gemiddeld binnen per minuut als gewone mensen aan het wandelen zijn. Ja en Utrecht is ook een stad waar veel verkeer is. Ja en waar helaas de normen van wat er aan fijnstof in de lucht mag zijn, gewoon ruim overschreden worden. De formele norm is 40 microgram per kub. En in Utrecht zeker de grote wegen om de stad en ook vlak om het centrum heen, die zitten daar ruim boven. En daarmee hebben jullie als natuurlijke milieu deze vijf lopen geadopteerd? Ja, dat klopt. We hebben het geadopteerd. Het is eigenlijk voor ons ook een soort startschot om komend jaar heel veel aandacht te vragen voor schone lucht. En Wat we voor hardlopers zelf doen, is we hebben een site, run for air lekker op z'n Engels. En daar staan allemaal tips in. Tips wat de goede momenten zijn om te lopen. Tips over goede routes. Je moet natuurlijk niet zorgen dat je in de spits loopt. Het is heel goed om uh, in de regen, hoe raar het ook mogelijk is, of vlak na de regen te lopen. Want dan is gewoon al die fijnstof is gewoon neergeslagen. Dat zijn mooie momenten. En natuurlijk lekker in het weekend. Dan is er minder verkeer. En ga dan nou niet uh, langs drukke kruispunten en zo natuurlijk. Nee, dat klopt. Je moet gewoon de grotere wegen mijden. Ja, en eigenlijk wens ik iedereen die recreatief aan het lopen is in de stad toe, dat ze diezelfde schone lucht ook in de stad mogen hebben. Ben je zelf een geoefende loper? Nou, hoeveel? 5 tot 10 kilometer doe ik regelmatig. Ja, maar als ik die mensen net voor de marathon zie, dan denk ik, uh, pet je af. Uh, wat, wat voor tijd denk je te gaan uh, neerzetten? Nou, ik denk zo uh, 25 minuten en als het meest minu uh, 20 minuten. Kijk eens kijken naar de klok. Zit ik wagen naar gaat Maaswacht zelfs meelopen. Eén, go! Oh, wat een mooie schatje. Pascal, mag ik even een vraag stellen? Eén seconde. Ja, even uithijgen. Ja. Ah, je kan nog best wel hard aanlopen. Ja. Volgens mij had je wel meer kunnen lopen dan vijf kilometer. Ik denk het ook wel, ja. Ja. Dus, uh... Je hebt voor schone lucht gelopen, wist je dat? Ja. Belangrijk? Ja, zeker belangrijk. Jij ja, was niet zo gezond in de stad, hè, hardlopen geloof ik. Ja, alleen zoals nu. Uh, hopelijk als er iets meer aan gedaan wordt, dat dat wel uh, ja. verbeteringen uh, intreft. Dat wat we uh, hadden denk Ja, doe maar. Marian. Hermjan. Gaat het? Ja, is Het was warm, hè? Heel ja, Zo, je ziet er een beetje verhit uit, Jirk. Ja, dat zie ik niet. Daar ben ik van binnen ook. Het was warm, hè? Ja. Ja, en als ik dan uh, boven mijn normale tempo loop, dan ben je zelf gewoon aan het op op opmaken. Oh, je hebt ze een beetje uitgesloopt. Tuurlijk. Nee, ik naast mijn dochter, dan moet ik toch ook even wat laten zien, hè. Wat is je tijd nou? Dan heb ik even ik niet heb, opgelet. Ik heb even ook niet opgelet. Maar ik denk wel binnen 25 minuten. Nou, deze heb je gedaan. Uh, wanneer komt de eerst volgende schone luchtloop? Dat is een single loop. Vraag me niet op precies de datum. eerst september. En ik uh, begreep ook dat er een groepje, onder andere met de burgemeester van Utrecht, aan het oefenen daarvoor zijn. Dus uh, er gaan heel wat... Uh, Mensen meelopen. En, uh... Maar de bedoeling is dan dat de lucht al een stukje schoner is dan nu bijvoorbeeld? Dat zouden we aan de wethouder moeten vragen, maar ik hoop het natuurlijk wel. Het gaat ook om de mensen zelf, hè? En niet ja. alleen uh, hè, wat we van overheden vragen en zo, maar ook wat mensen zelf doen. Exact, en ik geloof dat als je zelf aan het hardlopen bent... Je zei het in het eerdere vraaggesprek al even van, zijn hardlopers koplopers? Als het gaat om schone lucht denk ik wel, want ze zijn de eerste die er last van hebben. En ze zijn daarmee ook de eerste die op verjaardagspartijen en bij de sportclubs allemaal kunnen vertellen hoe belangrijk het is om schone lucht te hebben. En iedereen motiveren om te fietsen als, niet, als je niet met de auto hoeft. Openbaar vervoer, elektrische auto's, noem de hele riedel maar op. Er zijn zoveel dingen die je zelf kunt doen, doe het dan ook alsjeblieft voor de schone lucht voor ons allemaal. Voor ons allemaal en ook gewoon voor uzelf natuurlijk. Tjerk Wagenaar over de schone luchtcampagne. Alle informatie over Run4Air kunt u vinden op onze website. Oh ja, die eindtijd van Tjerk was trouwens 26 minuten 58. Oh, Tjerk, dat moet iets beter kunnen volgend jaar. La deuxième entrée uit het ballet des plaisirs van Jean-Baptiste Lully. Um, ja, nu gaan we naar een, een leuke en bijzonder onderdeel deel van ons programma. Uh, uh, Vroege Vogels Junior. Tegenover mij zit Dorian van Raan. Twaalf jaar, klopt dat Dorian? Ja, dat klopt. Twaalf jaar, Goedemorgen, Vroege Vogels Junior, ja, dat doen we zo af en toe. We zijn er vorig jaar zomer mee begonnen. Dit is inmiddels de derde keer. Uh, Dorian, kun je even zeggen, wat is nou precies Vroege Vogels Junior? Nou, dat is een programma uh, gemaakt voor en door kinderen. En er zijn bijna geen volwassenen bij komen kijken. Nee, wij trekken helemaal onze handen ervan af. Um, nou, ik zou zeggen, ga je gang. Oké. Okay. De Geerzwaluw vliegt bijna zijn hele leven. Hij landt alleen om te nestelen, maar in Rotterdam is dat moeilijk geworden. Daar zijn woningen gerenoveerd en nu zijn veel zwaluwen hun nestplaats kwijtgeraakt. Leerlingen van het Rudolf Steiner College wilden daar wat aan doen... en hebben zo'n 40 nestkasten in elkaar geknutseld. Maar het ophangen moet wel snel gebeuren... want de eerste Gierswaluwen zijn alweer in ons land. Sam, Lotte en Nina gaan twee kasten ophangen in de Johan de Meesterstraat. Verslaggever Sonny de Jong is erbij. Kijk, is zijn we genoeg? Ja, hè, we komen hier Gierswaluwen te ophangen. Kom verder, kom verder. Dat is een mooi kastje trouwens. Ja. Ik zal even de spullen pakken. Ik heb het trapje neerzetten. Ja, ik zal hem even opmeten ja, de... Kun jij uitleggen hoe je het kastje hebt gemaakt? Nou, we zijn eerst begonnen met de tekeningen te maken. Daarna hebben we eigenlijk met z'n allen voor alle kastjes hebben we het hout gezaagd. Dit kastje wat we nu gaan ophangen is van model Zeist. En dat is een enkele kast waar dus één paardje in kan broeden. Nou, het is een soort half vierkante kast. Het is zeg maar de helft van een driehoek en daar uh, zit een dakje op. Aan de onderkant is een gat zodat ze erin kunnen vliegen. En aan de binnenkant er zit een klein uithollingje, zodat de vogels daarin kunnen broeden. Waarom hebben we de kierswaluwen geen plekken meer om te nestelen? Dat komt omdat de daken overal vervangen zijn. Ja. En onder de oude dakpannen, dan gingen dan de gierzwaloe zitten. Maar alle dakpannen zijn nu vervangen. En dus die zijn allemaal plat of ze zijn van stro. En dan kunnen ze niet onder zitten. En ja, dan raken ze hun nestkast kwijt. En dan blijven ze dan rondcirkelen. Maar daar zit niks, dus dan gaan ze uiteindelijk dood van de honger. En daarom gaan jullie die nestkasten ophangen? Ja, klopt. als vervanging voor de oude daken. En waar gaan jullie dan precies ophangen? Is daarover nagedacht? Ja, onder de dakgoot. Ze moeten wel aan de schaduw hangen namelijk. Ze mogen niet te warm krijgen, want anders krijg je gekookte eitjes. En ze moeten ook een valruimte van 2 meter hebben, want anders vallen ze op de grond. Want echt goed vliegen kunnen ze niet en ze hebben ook eigenlijk niet echt benen. Ze hebben eigenlijk alleen voetjes, dus ze moeten hippen. Voorzichtig, hè? Nog hoger, moet je staan hij staat vast op de dat kan ik wel. Zijn jullie erbij? Ja. Dit is de boorddiepte, Oké, okay, ja. En dat is precies nou, dan ik, de lengte van de plus. Zo moet hij ook door, Ja, dus niet, ja, niet door, dus maar tot hier en niet verder. Oké, oké, oké. Krijg je een paar jaren? Nou, een beetje wel, ja. <laughs> ja, ik heb een beetje... Ge... Ja, je bent dat ook niet gewend, hè? Nee, flinke jongen Dit Ik doe het niet elke dag. Zo. Ja, nou wat is dit broertje? Hij hangt. Hij doet het! Hoera! <hij> Meneer, waarom uh, vindt u het zo belangrijk om die uh, nestkast hier op te hangen bij uw huis? Nou, in principe wist ik daar helemaal niets van. Totdat het iemand me erop wees dat er hier eh, vrij grote concentraties in de totale buurt eh, zwaluwen waren. We hebben er net al gehoord van, van een andere mevrouw van dat die pannen aan de overkant vernield zijn. Maar de vogels moeten meer terugkomen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat deze beesten de gelegenheid krijgen om, om ze hier te nestelen en te broeden. Hoe uh, ziet de gierzwaluwe er ongeveer uit? Het is een klein vogeltje. Met best wel grote vleugels voor zijn, voor zijn grootte en een grote staart. En ze heet de omdat ze net zoals schieren door de lucht heen zweven met de luchtstromen. Maken ze ook een speciaal geluid? Ja, een heel hoog soort, soort piepje maken ze. Kun je dat proberen na te doen? Nee. Nee. Ie, ie. Maar dat, dat weet ik dan weer niet echt zeker. Dus... Nog hoger. Ja, nog hoger wel. Ja, ze, ze roepen naar elkaar. Meestal gaan ze ook s'avonds op zoek naar insecten. Dus dan zie je ze met elkaar vliegen. Als die boven op jacht is, kan die 200 kilometer per uur naar beneden bereiken. Dus hij kan heel snel vliegen. Daarmee eh, vangt hij ook zijn insecten. Hij vangt er zo'n 20.000. 20, 20.000 20 insecten op een dag. Dat zou je niet verwachten van zo'n klein vogeltje. Tenminste ik niet. En ja, ze doen eigenlijk alles in de lucht. Ze slapen in de lucht. Ja, dan gaan ze drie kilometer de hoogte in en dan gaan ze daar slapen. Ja. Hoe doen ze dat dan? Nou, dan doen ze hun vleugeltjes wijd en dan gaan ze slapen. Ze oogjes vleugel. dicht Blijf en dan vleugel. blijven ze zweven. Ja. Oké. Okay. Hoeveel nestkasten hebben jullie ongeveer gemaakt? Ja, ongeveer veertig. Dat uh, was best veel om te maken. En nu is hij af? En nu is bijna alles af, ja. Dus daar uh, ben ik wel blij mee. Ja. Hoeveel moeten jullie er nog ophangen dan? Nog heel veel. Als ik zo... De nestkasten voor me houdt, dan denk ik maar dat er een stuk of vier zo zijn opgehangen. Maar... Hoe lang denk je dan bezig te zijn? Nou, ehm. Uh... Oh, nog zeker wel iets van een maandje en dan is denk ik wel alles opgehangen. Is, dan is alles wel denk ik wel zeker opgehangen. Wanneer komen die uh, gierswaluwen dan? Ja, meestal uh, rond uh, 30 april. Ja, dat is wel, als jullie nog een maand bezig zijn, dan. Moeten ze dus nog een jaar extra wachten? Ja, ja dat, dat heb je dan ook weer. Het, het was maar een goffe schatting, thuis voor mij, van de mand. Dus Jullie moeten weer aan het werk, want het tweede kastje komt hier ook te hangen. Ja, dat Goed. klopt. We gaan proberen iets sneller te doen dan de eerste. Misschien lukt het dan nog net voor 30 april. Succes. Dank je wel. Kijk, als je nou helemaal erop gaat staan, dan zijn je een stukje hoog. En dan gaat het om die twee gaatjes. En de boormachine zo recht mogelijk houden. Ja. It's on a good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 Dat was muziek van de Italiaanse componist Giuseppe Verlendis met hobo, fluit en fagot. Vorig jaar wonnen ze er al een prijs mee op de Inespo, de Nederlandse Milieu-Olympiade, met het idee om met vezels van een kokosnoot olievervuiling op te ruimen. En komende week mogen twee middelbare scholieren uit Amsterdam met dit plan naar Amerika. Misschien krijgen ze daar ook wel een prijs voor een goed idee. Volgens kijkersverslaggever Arthur Harshagen is in Amsterdam om te gaan kijken hoe dat nou werkt. Olie uit water halen met kokosvezels. Eerst stellen de twee scholieren zich even voor. Hallo, ik ben Arif Duman. Ik zit op het Gerrit van der Veen College in Amsterdam. En ik doe 4 HAVO. En ik ben Asim Yesilkanet. Ik zit op het Comenius Lyceum Amsterdam en doe 3 HAVO. Hier liggen op deze tafel waar ik voor sta drie kokosnoten, een uh, rasp... ...en een uh, bakje, een ding waarmee olie wordt gedaan en uh, water en een uh, uh, schepnetje. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om met kokosnootschillen te gaan experimenteren voor olie? We hadden afgelopen jaar hadden we gehoord dat haren heel goed olie kunnen absorberen en andere stoffen. En we hadden ook ontdekt dat kokosnootvezels, de schil de buitenste laag van een kokosnoot, dat dat ook heel goed absorbeert. En we dachten, waarom gebruiken we dat niet bij een natuurramp? Een week voor Inespo was er een grote natuurramp bij de golf van Mexico. En dat maakte ons project ook erg actueel. En dat heeft ook bijgedragen dat we eerste zijn geworden, denk ik. Hoe werkt het nou precies? Ja, we vullen een aquarium met water en een klein beetje olie. Daar strooien we dan een laagje kokosnootvezels over. Dat laten we een uur lang absorberen. En na een uur vissen we het eruit met een netje. En dan persen we het in een scheidrechter. Dan uh, hebben we olie met een heel klein beetje water. Dat kunnen we dan hiermee scheiden. Want olie is lichter, dat gaat omhoog. Dan kun je het water eruit halen. En uh, zo hebben we olie apart en water apart. En het is allebei gewoon bruikbaar. Wat gaan jullie nu precies doen? We gaan de situatie eerst nabootsen Wat er bij de golf van Mexico gebeurde. Dat gaan we doen door... Een bakje met water en daaroverheen een laagje olie te doen. Nu komt de olie over het water heen. We doen het met benzine, omdat we nu even geen olie hebben. Het heeft hetzelfde effect. We raspen wat kooksnootvezels bij. Kooksnootvezels liggen nu op het water. Het stinkt hier nu echt ontzettend naar benzine. Want dat afgelopen jaar heel erg. We moesten twee dagen een benzinegeur wat veel sterker is dan dit verdragen. Wat gaat er nu gebeuren? Het gaat nu al het olie absorberen omdat olie lichter is. Blijft het olie drijven en kooksnootvezels zijn ook licht. Gaat dat ook drijven en dan wordt al het olie eerst geabsorbeerd. Dus het werkt eigenlijk als een soort van spons? Ja, dat zou je wel kunnen redeneren. Vorig jaar hadden ze het ook met de haren van dieren en zo gedaan. Wat is nou het verschil? Koksnootvezels zijn veel makkelijker te verkrijgen... want koksnoot groeit gewoon aan bomen. En het is gewoon de afval van vele fabrieken, bijvoorbeeld Bounty... waar koksnoot in zit. En uh, wat gaat er nu gebeuren? Want nu liggen die koksnoot en vezels nu gewoon op het water. En uh, nu? Nu moeten we het met een netje uitvissen. En daarna vervolgens alle vocht uitpersen en dan in een schuitrechter doen. Het trechter uh, wordt erbij gezet. Er komt een bekertje onder het uh, trechtertje. Nu worden de vezels en de schillen met het uh, netje uit het bakje gehaald. En uh, in de trechter gedaan. Nu komt het olie, het uh, benzine eruit lopen... En uh, hoe werkt het nou in het groot, met een uh, echte olieromp? Uh, dan zou het met helikopters of vliegtuigen gestrooid kunnen worden, de kokosnootvezels. Dan moet het weer absorberen. En dan zouden ze het er met hele grote netten uit kunnen halen met schepen of helikopters. Zouden ze het in een hele grote soort van scheidrechter kunnen persen. En zo kan het dan ook gewoon in het groot. Na het hele proces kun je de kokosnootvezels ook nog hergebruiken... Na zeven keer verliest hij pas zijn werking, zijn absorberende kracht. Boven heb je dus benzine. En onder heb je water wat verkleurd is, een beetje. Maar ja, het, je de... kan die kleuren ook wel. Je kan het ook wel schoonmaken door een filter. Hou je nou echt schoon water over uiteindelijk? Als je het door een filter zou doen, zou je in principe schoon water hebben. Maar je zou het ook wel gewoon in de, in de zee terug kunnen uh, doen, want het is gewoon organisch afval. Ja, en het olie kunnen we gewoon gebruiken. En die is gewoon, dat is gewoon schoon. Ik ga nu eerst al het water afgieten. Vervolgens schiet ik al het olie in een apart bakje. Ik draai nu het kraantje open. Het begint te druppelen. Dat was het. Nu hebben we... In één bakje water en één bakje olie. Oké, okay, nou, je kunt ook echt wel het verschil zien tussen de water en de olie. Want uh, ja, het is, het is dus echt gescheiden. Ja, ons experiment is nu gelukt. Nou, dit, dit is geweldig. Dat zouden ze echt in het groot moeten gaan doen. Ja, klopt. Het is ook goedkoop. Ik til dat bekertje op en die hele onderkant die is dus weggesmolten door de benzine. Moet je nagaan nou wat het met de visjes doet? Hopen jullie nou dus dat jullie plan ook echt bij dat soort dingen, uh, bij uh, olierampen, toegepast gaat worden uh, en gebruikt? Ja, dat hopen we wel. Als het ook in het groot net zo effectief werkt als in het klein. En dat we de maatschappij ermee helpen, dan zou het echt prachtig zijn. Hoe gaan jullie dat nou uh, volgende week in Amerika presenteren? Uh, dan moet het natuurlijk in het Engels en daar gaan we natuurlijk ook op oefenen. En ik hoop dat het zal lukken. Goed luck. Thank you. Nou, veel succes in Amerika. Op de site houden we op de hoogte. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. En ja hoor, alsof ze het wisten. Ook veel kuikens op de venolijn. Luister maar. Hallo, ik ben Ruben de Gelder. Ik woon in Zoetermeer. Vandaag heb ik de eitjes in ons koolmeishuisje zien uitkomen. Dit is heel cool. Doei! Hallo, de Drennen-Langevoort uit Vaassen. Op zaterdag hoorden wij bij Fort Panderden onze eerste koekoek. Ook zagen wij een koninginnenpaasje. Deze vloog op steeds hetzelfde plekje. Op grote centauri en fluitenkruid. En het was prachtig weer. Doei! Amers Altena, op 26 april hebben we met de klas een excursie gemaakt naar Smalle E bij Drachten. Daar zagen we de gele kwikstaart. Heel zeldzaam dus. Erg mooi was die. Dag. Dat was uh, de Venolijn en dat was uh, de Vroege Kuikens. Door Jan, ging goed hè? Uh, ja. Volgende keer weer? Ik hoop het. Nou, kom vooral weer een keer terug. U hoorde de, de Vroege Kuikens, uh, onze jonge editie van Vroege Vogels. Uh, op de site ziet u nog uh, de Koolmees-eitjes uitkomen van uh, Ruben. En wij zijn er volgende week weer. Dag. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. PSV, Vitesse. Laag, wordt niet gestopt. Vereveen, Ajax. Ja, yes! gaat een slotfase. NEC, Rona. Twente, Willem 2. En daar staat Twente met 2-1 voor. AZ, de Graafschap. Die goed wegdraaien. inschiet de 1-0. ADO, Groningen. De en die gaat er wel in, ja. Excelsior, Utrecht. VVV, Feyenoord. Oh, wat een mooie koop. En NAC, Heer Kles. En ook paardensport, motorsport, wielrennen en volleybal. LOS langs de lijn. Vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1.